12 uur. Mark Hocker met het N. En bereid om in de strijd tegen IS samen te werken met de coalitie onder leiding van Amerika. Dat zei de Russische president na afloop van een gesprek met de Franse president Hollande. Frankrijk en Rusland hebben ook afgesproken om nauwer met elkaar te samenwerken. De twee landen gaan onder meer informatie van inlichtingendiensten uitwisselen.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 We'll 25 jaar. Shaking hands. The song will write you. You don't write it. I didn't mean to fall in love. It was rhythm that created us? I was running, we collided.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 another other